aankondigd. Ik zei Beyoncé en haar ladies, maar het is natuurlijk veel meer dan Beyoncé. Het zijn gewoon uh, fucking Destiny's Child. Het is Beyoncé en Kelly Rowland, Michelle Williams samen op Independent Woman. Ze doen allemaal evenveel op T-Track. Het is bijna acht uur. Dit is uh, de Slim Ochtend Show. En uh, naast dat jij natuurlijk met je vrienden naar Vegas gaat, gaat er nog iets bijzonders gebeuren in Las Vegas. Deze maand sterker nog. Daar worden awards uitgereikt aan filmsterren die in film spelen waarvan je liever niet weet dat uh, mensen... Nou, weten dat jij ze kijkt, zeg maar, naar die films. <lacht> Snap je toch? Nee. Uh, dit is niet iets om trots op te zijn. Maar ah. ook die mensen moeten een prijs krijgen. Oké. Okay. Uh, daar duiken we zo in. En uh, deze drie in die line-up. Slam. Coming up. No no no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 Goedemorgen, ik ben Michiel Frasenstorm. Mensen in de regio Utrecht krijgen van de Rijkswaterstaat het advies om voorlopig thuis te blijven. Door sneeuw en gladheid staat het verkeer daar muurvast. Ook in de rest van ons land hebben we op de eerste dag na de kerstvakantie te maken met een zware spits. In het westen, midden en noorden geldt code oranje en er zijn al meerdere ongelukken gebeurd. Niet alleen automobilisten hebben het zwaar, maar wie afhankelijk is van het openbaar vervoer heeft ook een probleem. Door sneeuw en gladheid blijven veel lijnbussen in de remise, zoals in Friesland en Utrecht. En door wisselstoringen rijden er minder treinen. Ander nieuws dan in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn bij Russische bombardementen de eerste doden van dit jaar gevallen. Twee mensen kwamen om. Verschillende gebouwen raakten beschadigd. De burgemeester van Kiev riep inwoners op in de schuilkelders te blijven. En een record opbrengst op de jaarlijkse veiling... van een grote blauwvis-tonijn in Japan. Er werd bijna 3 miljoen euro neergeteld voor de vis. Vier keer zoveel als vorig jaar. De tonijn woog 240 kilo en ging naar een grote sushi-keten in Japan. Het weer van weer online? Sneeuwbuien en in het westen, midden en noorden geldt dus code oranje. Vanmiddag is er een mix van zon, wolk en winterse buien. Het wordt rond de 0 graden in het oosten en plus 3 in het westen. En dit was het Nieuws op Slam. Dankjewel, dan checken we even die Nederlandse wegen. En nou, pam, pam, pam, kunnen we überhaupt Nederlandse wegen zien, jongens? Het is helemaal volgestroomd met auto's. We zitten op 1132 kilometer. Wat een manier om het nieuwe jaar te beginnen, de eerste werkmaandag weer. De A2, Beest en Everdingen, een uur en 21 minuten, 10 kilometer. De A6, Sint nicolaas gaat en Jouren, daar 42 minuten door een gladde weg. Keren kan nog bij afrit 24 bij Jouren. Naar verwachting rond half negen, daar de weg weer een beetje open. A12, West en Lunette, drie kwartier, daar 21 kilometer. En op de A20, een uur, klokje rond, bij Maasdijk en het Ketelplein. De verbindingsweg is dicht door een gladde weg. A27 meld tussen Hagestein en Lunette nog drie kwartier door een ongeluk met een vrouw de, auto. de hoofdrijbaan is dicht en op de A27 Ja, de, de monsterfile der monsterfiles nu. Bijna twee uur tussen Noorderloos en de Lekbrug. 14 kilometer ook daar door een gladde weg. Toch een flitser, hè? stel dat er iemand te hard rijdt op de A1 Muiden richting naar de paal 10,1. Ja, Doe echt voorzichtig op die wegen. Kan je thuis werken vandaag? Doe dat dan zeker en ga iets eerder de deur uit als je nog op tijd bent. Want je auto moet zeker sneeuwvrij gemaakt worden.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 Maar één appje binnengekregen op die vraag of iemand ooit in het NOS journaal heeft gezeten. Ene uh, Tariq Z zegt dat hij een keer te zien was, maar waarom dat, uh, <laughs> dat wil hij niet zeggen. Goedemorgen. 7 over 8. En hier is Disco Lines. X on the line, just I suspected. No one really gets over me. I'm unaffected Why you, you to ever me second. You're just another to me. I'm okay. a Net wanneer je dacht dat we klaar was met het vuurwerk, komt Zet eraan met al die knallen. Clarity in de Slam Ochtend Show. 13 over 8. En we gaan even een razendsnel rondje nieuws maken. Wat heb je allemaal gemist toen je lekker lachte? De Slam Ochtend Show. Update. We beginnen in Amerika. In New York City zijn scholen aan het begin van. Uh, of, sorry, aan het einde van 2025 en aan het van 2026 begonnen met een verbod op mobiele telefoons tijdens de hele schooldag. Je telefoon mag dan vanaf de eerste tot de laatste bel niet gebruikt worden. Ook niet tussen de lessen of tijdens de lunch. Een opvallend gevolg van die maatregel is nu dat leraren merken dat veel leerlingen geen klok kunnen kijken. Omdat ze veel op die schermpjes zitten natuurlijk en daar de tijd checken. Leraren in New York City zullen daarom kinderen tot en met 12 jaar opnieuw leren klok kijken. Wauw. Nou, de klok kijken was letterlijk het enige wat ik deed op school... Ik had tot voor kort nog zo'n ouderwetse klok met wijzers aan de muur. Maar die ben ik dus gaan gebruiken als frisbee. De tijd vliegt voorbij. In de Efteling moest het Sprookjesbos gisteren dicht door hevige sneeuwval. De oude bomen die lagen zwaar onder de sneeuw en konden dikke takken laten breken. Wat volgens het park te gevaarlijk was voor bezoekers. Ook stortte een spellenkraam in door de zware sneeuw. De Efteling zou vandaag weer helemaal up and running moeten zijn. En raakte dit weekend gelukkig geen bezoeker gewond daar. Nee, stel dat was wel zo, dan spreken ze in de Efteling van code rood kapje. Wel de ultieme test of Don Roosje echt ligt te slapen. Hè? Wachtend op die prins, maar dan ineens valt er een dikke tak op je harses. Het is bijna zover. Las Vegas maakt zich klaar voor de jaarlijkse AVN Awards. Ook wel de Oscars van de porno genoemd. Alle beroemde pornonamen, makers, maar ook lichtgeluidsmannen en vrouwen... komen samen om de beste pornofilms van het jaar te vieren. Ook is er een rode loper en worden er awards uitgereikt als beste anaalscène. Op 26 januari weten we wie de beste film van vorig jaar heeft weten te maken. De AVN Awards, die worden dus vergeleken met de Oscars. Ja, wauw. Alles glanst evenveel, maar dan wel net even op andere plekken. Hoe gaat zo'n interview op de Rode Loper dan ook bij Porno Awards? En uh, van welke designer heb je de jurken niet aan? De Slam Ochtendshow. Update. En het is glibberen en glijden op die Nederlandse wegen. Het wordt vandaag wel plus drie graden boven nul. Maar laten we dan even die grootste files van het moment doornemen. Misschien helpt je dat nog een klein beetje extra op weg. Drie uurtjes op de weg, maar dat maakt niet uit, want ik heb slaap. Rekening houden op de A27 tussen Gorkum en Utrecht. Een uur en 56 minuten door een gladde weg. De A2, Den Bosch, Utrecht, 10 kilometer, anderhalf uur. En ook nog een klokje rond uurtje op de A20, Maasdijk en het Ketelplein. Sterkte deze ochtend. You had a dream. 21 geworden. Hij mag dus schokken in Las Vegas. Komt goed uit, want dat kan je bij slam winnen. Thomas Gray en Rumors pakten de Grand Slam. De vraag is trouwens, en ook de rumor bij deze track: zijn het weer AI vokalen? Daar wordt nog een beetje over gestegeld. In ieder geval een gloednieuwe DJ die al support heeft van Martin Garrix, Afrojack, Nicky Romero. Het is dus Thomas Gray met zijn nieuwe Grand Slam hier. Het is vijf half negen. Goedemorgen. Anul op je bijrijderstoel. Marijn magazijn. En. Uh... Nou, zullen we het hier maar over gaan hebben dan? Zullen ja. we het maar gaan doen? Ja, kom maar tijd hè. Ja, kijk, als iemand jou een lekker uiteinde heeft gewenst, dan weet je nu wat dat echt betekent. Wat zijn de top 5 dingen die mensen vorig jaar in hun achterstanden zitten? De top gekste dingen. De raarste ja, dingen. de top 5 gekste voorwerpen die mensen vorig jaar in hun achterstanden zitten. Die artsen dus chirurgisch hadden moeten verwijderen. Je hoort het zo. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar: minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai.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 Check slam.nl voor alle info.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 Zijn cadeaus er nooit? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus bewust. Hey Slam, goedemorgen. Eén minuutje over half negen. Dit is je weerupdate van Weer Online. En nou, dat is een belangrijke sneeuwbuien. Vooral in het westen, midden en noorden geldt nu code oranje. Vanmiddag een mix van zonwolken en winterse buien. Dat gaat maar door. Het wordt uh, tot plus drie graden in uh, Nederland vandaag. Maar het mogen duidelijk zijn, deze ochtendspits is niet mals door het weer. Laten we even de paar grootste files uitlichten. A2, Beest en Vianen, een uur en 16 minuten, 11 kilometer door een auto met pech. En ook op de A4 is het rommelig bij Den Haag-Zuid en de Keteltunnel, daar drie kwartier. A6 meldt tussen Oosterzee en Jauren een uur en op de A12 Nieuwebrug en de Meern. Daar bij Utrecht drie kwartier, 14 kilometer door een gladde weg. A20 dan Maasdijk, Ketelplein, een uur en 10 minuten, de verbindingsweg is dicht, een gladde weg. En op de A27 hagenstein Lunette drie kwartier door een ongeluk met een vrachtauto. Naar verwachting rond half 1 de weg weer open. Maar ja, dat is altijd maar eerst te voorzien en dan geloven. A27 Utrecht-Noord en Houten een uur en 6 minuten 11 kilometer... door een ongeluk met een vrachtauto. En nog een keer raak op de A27 bij Noordeloos en Lekbrug... een uur en 41 minuten 14 kilometer door een gladde weg. Maar eigenlijk zou je de vraag gewoon kunnen stellen... kunnen mensen richting Utrecht... ...eigenlijk nog wel normaal de weg op. We horen het als het goed is ieder moment van Michiel. Goedemorgen. Hallo daar. Mensen rond Utrecht kunnen voorlopig maar beter niet meer de weg op gaan... ...zegt Rijkswaterstaat. Het verkeer loopt daar vast door sneeuwbuien. Vanwege het winterse weer geldt in het westen, midden en noorden van ons land code oranje. Op Schiphol zijn door de sneeuw nog meer vluchten gecanceld dan gisteren al was aangekondigd. Het gaat om 450 vluchten die uitvallen. Schiphol denkt dat het aantal annuleringen nog verder oploopt. En president Trump gelooft niet dat Oekraïne een huis van president Poetin heeft aangevallen. Rusland beschuldigt Oekraïne ervan bijna 100 drones te hebben gebruikt voor zo'n aanval. En tot over de hoofdpunten van het ANP. Ja, maak je geen zorgen. Deze ochtendshow die is er ook om jou gewoon veilig te krijgen waar je moet zijn. Dus je hoort regelmatig even waar de files staan en zo. En hoe lang het allemaal duurt. Maar we kunnen het ook wel even over leuke dingen hebben, toch? Ja, leuk. De, nou, deze, dit is een van de raarste lijstjes van vorig jaar die we nog hebben binnengekregen. Kijk, ja. je, je hebt je, je rappt van Spotify, van ja. YouTube, zelfs van Google. Maar wij hebben nu de... Ja, het is eigenlijk een soort spoedeisende hulp, wrapped, maar dan afgesplitst. Ah. Dit zijn de top 5 gekste dingen die artsen chirurgisch hebben moeten verwijderen uit iemand achterste in 2025. Ja! Arnul en Marijn. Oh, wij zitten daar ook bij. <laughs> We duiken er zo in. en Gigi D'Agostino met een slam classic. Hoor je na deze van Huntrix? bij de leiding geroepen met de vraag moeten we ochtends niet relaxtere muziek gaan draaien moeten we niet meer ballads gaan draaien weet je wel wat iedereen nu uh, vet vindt uh, de Olivia Dean en zo, en misschien ook uh, hier en daar kleine Susanne Freek en zo. en uh, nou maar ik ben blij dat we de kaart voor zijn gaan liggen en ja. dat we nog steeds Gigi D'Agostino kunnen draaien gewoon, absoluut toch, we gaan, we gaan niet uh, op onze knieën voor de leiding hier nee, wij willen gewoon beukers blijven draaien ook ochtends. mensen willen volgens mij geen ballades in nee, de fire, eh, fuck de leiding durf ik gewoon te zeggen Anu, fuck opa, de leiding hoppa ze zijn stil ook. Ja, en ik, uh, ik ook met. Beetje... Ja, waarschijnlijk staan ze er in de file. Uh, <laughs> Martijn, onze directeur. Uh, 160 vertraging op dit moment. Hè. Bijna ja, 1200 echt, uh... kilometer aan file. Het is uh, ja, bizar. Het is uh... nog nooit zo. Uh, ik, ik heb niet vaak dat ik blijf scrollen bij de files. Maar ik, ik, ik kan echt man, mijn wieltje helemaal kromdraaien. Hey, Steek nog zo even vertellen. De laatste keer dat het zo druk was op de Nederlandse wegen was december 2024. Kan je nagaan. Ja. Hé, hey, wat gezellig. Nou, nou, allemaal. Ik zie allemaal collega's die ik jaren niet gezien heb, ineens voor de ramen, joh. Wat grappig. Nou ja, wat grappig. Ja, en die zijn hier dus wel terecht gekomen. Die, ja. die werken hier helemaal niet, joh. Dat nou, zij wel. Heel uh, nou. gek. Uh, we moesten het over belangrijke zaken ja. hebben. Voor zover je dit natuurlijk belangrijk kan noemen. Uh, voor ons heel belangrijk. De spoeduisterende hulp rapt wat betreft uh, dingen die mensen in hun, uh, in hun anus hebben gestoken. <laughs> uh. Vorig jaar, hè? Dus Vorig jaar, ja, het afgelopen jaar, 2025. Dus Oké, okay, wat zijn de gekste dingen die artsen dus hebben gevonden wereldwijd in het achterste? Vijf. Hey. Even kijken hoor. Dan moet ik even de nummers vijf. Ik moest ze zelf rangschikken in gekste. Uh, op vijf hebben wij gezet uh, een deurknop. Ja. Is echt aangetroffen in iemand achterste. Moest chirurgisch verwijderd worden. Ja, ik vraag me vooral. Ja, hoe? Dat zit natuurlijk aan de, aan de deur. Dan ga je dan met je achterste tegen de deur aan En je kan gewoon een losse kopen. Je kan gewoon met de gamma losse kopen hoor. Oh, denk je echt dat iemand in de deur aan leunt en dat hij er dan in zit? Ja, ik kan me. Maar, maar je gaat toch. Er zijn toch. Ik bedoel, als je naar de bouwmarkt gaat om een deurknop te kopen met je reet steken, had je het net goed naar de seksshop kunnen gaan om een buttplug te kopen. Vier. Ja, wat ben ik nou zo? Goed, op vier hebben wij gezet een, een waterpijp in de vorm van een maiskolf. Heel specifiek. Ja, heel specifiek. Uh, hebben artsen moeten verwijderen uit de uh, uit achterste. En dat is vaak van glas ook nog, hè? Dus dat is levensgevaarlijk, man. Ja, ja, afhankelijk, we hadden het net niet discussie... maar er zijn natuurlijk ook heel veel buttplugs gemaakt van glas. Ah, nee, helemaal niet. Ja, zeker wel. We eens kijken op Easy. Nee, dat ga ik helemaal niet bekijken. Ja. Nee. Sterker nog, in de reviews van die glazen, die zaten we ook eens te bekijken... heeft Ene Theo gezet, dat als je eenmaal met glas... Hou uh, we op, we zijn er ook een ontbijtshow hè? Zitten mensen te ontbijten? Oh, drie, een steen. Een steen. En een steen vonden wij meer gek. Omdat we zoiets hadden van. Maar dan zie je buiten dus een steen liggen. En dan denk je van: dat ga ik in mijn achterste steen. Ja, dat zijn toch mensen die je daar een pleziertje uit uh, denken te halen. Maar dan ja, toch van een hele koude die, kermis Ik van die scherpe, scherpe ja, punten en hoeken. Dat, ja, dat kan toch alleen maar. Dat uh, lijkt me ook heel ja. uh, ongemakkelijk. Twee. Hey. We hebben het trouwens over de raarste dingen die zijn aangetroffen. in het achterste bij ja. mensen in het jaar 2025. En we zijn nu bij nummer twee. En je, moet, als je, je kan het gewoon googlen. Het staat gewoon op Vice. Uh, dit is echt serieus. Dit is niet verzonnen. Of twee. Ongekookte pasta. Uh, heel breekbaar. Wat mij betreft nutteloos. Ja. Maar uh, ja. Ook oh, een ja, raar vettige uh, ongekookte pasta. Ja, blijkbaar. Schrikkelijk, man. Wat zou dat een pijn doen ook? En dan, ja, dan komt hij hier aan, jongens. Het raarste ja, het ding. Ja, Het allergekste wat er iemand aan is, is aangetroffen. Tenminste, wat wij het allergekst vonden. moet ook pijn gedaan hebben. Zo. Mogelijk ook plezierend, omdat het een beetje trilt. Ja, als die aanstaat. Een baartrimmer. Oh een paar trimmer, Nog in het plastic gewikkeld, ja. stond als detail. Erbij te Deze arts trof het plastic er nog om aan. Dus nou, hij kon weer gebruikt worden voor de baarden. Niks aan de hand verder. Ja, nou, super, zeg. Beste hygiënisch gedaan. Over naar de orde van de dag. Ja, er staan veel files. En we nemen ze zo door. Waar doe je het het langst over? En is het misschien nog wel zinvol om toch naar het werk te appen... dat je die eerste werkdag van het jaar lekker thuis werkt. En je hoort het zo, op Slam. like someone picked you out of the sky, maybe I met you for a reason, and I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 bij de Stoel Marijn Magazijn, met wat tracks die er uh, uitspringen. En uh, nou, bij Katy Perry natuurlijk een beetje extra. door de California Girls. En daarvoor deze hele nieuwe. Dracula, wat vinden we daarvan? My soul, my soul, my soul. Ja, wel lekker. Wat een opvallende track op Slam, toch? Ja. Yeah. Dat is Tame Impala, Dracula doet het ook goed in de Slam 40. En ieder moment draaien wij de nummer 2 uit de, de Slam 40. En die gaat er echt op. Dat is echt even next level, uit die file of uit bed gebeukt worden. Je hoort zo welke track het is. Oh. Nog even extra naar de Nederlandse wegen dan maar. Ja, ja het is echt uh, nog steeds diepe druk. Uh, sorry dat ik even vloek. Mooi gezegd. Uh, bijna 1000 kilometer vertraging, nog steeds 150 files. De drie langste, eentje op de A2, dan was Utrecht tussen Beest en Everding. Een uur en een kwartier, 10 kilometer, auto met pech. En op de A27 tussen Utrecht Noord en Houten. Een uur vertraging, er is een ongeluk gebeurd, zijn opruimwerkzaamheden bezig. Tot 10 uur en op diezelfde A27 tussen Noordeloos en de Lekbrug. Hou je vast, 2 uur en 1 minuten. Twee uur en één minuten. Het is echt krankzinnig. Ja, dat hoort dus enkel fouten zijn, maar er staat hier dus twee uur en één minuut. Ja, wat is straks kilometer? onze nieuwslezer van Zalde dienst, Michiel, die zet ook al... Goedemorgen. Ja, Michiel, wat had jij? Mensen rond Utrecht kunnen voorlopig maar beter niet meer de weg opgaan. Ja, zo serieus is het al. Dus plan je reis goed en werk thuis als dat kan. <middels>